Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. De training van het niet dit voorjaar, maar begin volgend jaar. Het kabinet schrijft dat het is uitgesteld omdat de uitbreiding van het trainingscentrum in Kunduz is vertraagd. De komende zomer zullen enkele Nederlandse marechausées wel alvast meelopen in het trainingscentrum om ervaring op te doen.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 De opgestapte Egyptische president Mubarak heeft huisarrest. Volgens een woordvoerder van het huidige regime is het niet waar dat hij naar saoedi arabië is gegaan. De 82-jarige Mubarak en zijn familie zitten vast in Egypte. Waar precies wilde de woordvoerder niet zeggen, maar volgens sommige berichten zit Mubarak in Sharm el-Sheikh.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 De KNVB gaat buitensporig geweld in het amateurvoetbal strenger bestraffen. Op bijvoorbeeld het molesteren van een scheidsrechter volgt de maximumstraf van drie jaar schorsing en ontneming van het lidmaatschap. Ook zal de Tuchtcommissie sneller uitspraak doen. Het weer vannacht vrij helder en in het binnenland ligt de vorst. Lokaal kan een mistbank ontstaan. Overdag veel zon en het wordt 10 tot 15 graden. Dit was het en Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu de nacht.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 van Amsterdam tot aan Maastricht, van Rotterdam tot Hengelo Alla tu cuerpo so alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría es cosa buena, alla tu cuerpo, alegría, Macarena, eh, Macarena Hala tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría es cosa buena, alla tu cuerpo, alegría, macarena, eh, Macarena. Alleen tu karena, alegría maar eh Alleen maar tu wat alegría karena, wat de karena, la alegría karena, wat buena. karena, tu de alegría wat eh karena, wat tu karena, alegría de karena, wat de la alegría de karena, buena. de tu wat alegría karena, Alegría Macarena que tu cuerpo va right. a dar la alegría y cosas buenas baila right. tu cuerpo alegría Macarena eh hey, Macarena GFM I'm a Queen of Fox, independent of the sea she got soul in the beauty of her melody yeah.